De nieuwe fractievoorzitter van de SP, Emiel Roemer, is uit op een zo progressief mogelijk kabinet. Roemer wil samen met de leiders van de PvdA en GroenLinks een lijst met punten opstellen waarop de partijen elkaar kunnen vinden. Job Cohen, de nieuwe leider van de PvdA, heeft gezegd dat hij straks premier wil worden van een zo progressief mogelijke coalitie. Maar hij sluit ook andere opties niet uit. De zelfmoordgolf bij France Telecom was voor een belangrijk deel te wijten aan de top van het bedrijf, staat in een onderzoeksrapport dat in handen is van de krant Le Parisien. Bij het telecombedrijf hebben sinds 2008 meer dan 30 mensen zelfmoord gepleegd. De top zou onvoldoende hebben gereageerd op waarschuwingen van de vakbonden, bedrijfsartsen en ziekenfondsen. In Uruzgan is een commandant van de Taliban opgepakt. Hij werd gevangen genomen door het Afghaanse leger... met hulp van Australische militairen van de internationale troepenmacht ISAF. De Taliban-leider Mullah Yana Andawal werd samen met twee andere opstandelingen opgepakt. De grootste politieke partij van de Tamils op Sri Lanka... laat de eis voor een onafhankelijke staat varen. Begin volgende maand zijn er verkiezingen. En in het programma van de partij staat nu... dat de Tamils genoegen nemen met regionaal zelfbestuur. De Nationale Tamil-Alliantie is opgericht in 2001. Sindsdien was het de politieke tak van de Tamil-tijgers... totdat de rebellen vorig jaar door het Sri Lankaanse leger werden uitgeschakeld. Karel Verheijen heeft tijdens de wereldbekerfinale in Heerenveen... afscheid genomen van het Nederlandse schaatspubliek. Hij kreeg een staande ovatie na de vijf kilometer... waarmee hij zijn schaatscarrière afsloot. De 34-jarige TVM-rijder eindigde op de tiende plaats in het eindklassement. Winnaar op de 5 kilometer is de Noor-Bukko. Karel heeft in zijn loopbaan vijf gouden medailles gewonnen op de WK-afstanden. Hij won één keer goud in het eindklassement van de Wereldbeker. En won twee keer brons op de Olympische Spelen in Turijn. Het weer. Vanavond bewolkt en af en toe regen. Morgen blijft het regenachtig. De temperatuur ligt dan rond de 8 graden. Dit was het NOS Show.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 Tijd voor jou en mij. De laatste reis. Wil ik met jou naar de sterren gaan. Want zelfs nog na miljoenen jaren. Als mensen naar de hemel staren, dan straal jij nog. blijft toch een lekker plaatje. wat vind jij ervan Rudy? Nou ik heb uh, leuker gehoord. <laughs> Je hebt leuker gehoord. Ja jij bent niet zo van de Nederlandse nou, muziek. Nou dat of wel? is ook weer niet waar, maar ik heb niet één vaste stijl, maar sommige liedjes zijn nou helemaal leuk dan andere. Ja toch? Maar, wat, wat is jouw favoriete Nederlandse artiest? Um, maar ik ben Nederlandstalige muziek. Nou ik vind bijvoorbeeld Jeroen van de Boom vind ik erg goed. Oké. Okay. Uh, ik vind uh, ja Hazes vind ik leuk, maar ik heb uh, ik heb niet het Nederlands natuurlijk. Nee. Ik heb, ik heb ook geen vaste muziek, maar als ik een nummer leuk vind, dan... Uh... Dan draai ik hem ook. Ja, dat is ook gewoon. Dat heb ik ook. Ik ben ook niet... Alle Nederlandse muziek vind ik erg goed. Maar... Ja. Jeroen van der Boom is erg lekker. Dat is echt lekker, ja. En hij heeft zijn eerste album... Je bent zo uitgebracht. Er staat één nummer op. Dat heb ik al eens een keer eerder verteld. Ik vind het zo zonde dat hij die niet heeft uitgebracht. Ja, dat weet ik nog wel, ja. Ja. Nou, ik ga hem gewoon nog een keertje draaien. Dit is voor de zoveelste keer. Van toen je weg liep, blijkbaar greep je weer eens naar de telefoon. En dit is alles wat ik zei. Voor de zoveelste keer, als je echt weet dat je vechten wilt voor mij. Voor de zoveelste keer, wat mij betreft is dit nog niet voorbij. the bank. De kraak, in een hinderlaag en ze brieven heel de noord. Ja, we zijn toch wel grote fans met z'n tweeën van Nick en Simon. Dus uh, eventjes een, uh, een tweede nummertje van hun. De soldaat was dat Nick en Simon. Ja. Ja. Hebben we nog wat te melden, Rudy, vandaag? Nou ja, nu we het over soldaten hebben. Afghanistan. De soldaten hebben nu, uh, ja, kunnen nu gebruik maken van uh, Eredivisie Live. Oké, okay, in, de, in dus, de kamp Holland. Ja, in kamp Holland. Dus uh, ja, leuk voor de voetballiefhebbers daar. Ja, ja, ja, dat is inderdaad. ja Volgens mij hebben die mannen het helemaal niet zo slecht daar. In zo'n kamp. Ik weet het niet. Ik heb echt geen idee. Ik ook niet. Ja, het is natuurlijk wel een hele impact. Het is altijd gevaarlijk. Het blijft altijd gevaarlijk. Denk. Ja, precies. En als ze eenmaal uit het kamp moeten, dat lijkt me toch ook niks. Nee. Dus uh, ja. Maar ja, we gaan terug, hè. We komen, we, ze komen binnenkort terug. Want ja. uh, daardoor is het kabinet gevallen. Waarschijnlijk wel. Nou, dat is nog niet helemaal zeker, hè? Nou nah, ja, ik denk dat het toch wel uh, belangrijk gaat worden in de verkiezingen. Ik denk dat het toch wel ja. een, uh, een breekpunt gaat worden. Ja. En allemaal nieuwe lijsttrekkers, hè? Ja. Ik weet niet of je het een beetje Job, volgt. Ja, Job Cohen, hè? Nieuwe, uh, <laughs> ja, ja, ik vind... Uh, PVDA en uh, hoe heet het, is weg? Wouter Bos. Nou, dat is van PVDA. Ja, maar ze hebben... Ja, er rommelt een uh, hoop daar. In ja, de, de, de, PvdA. de PvdA stond er heel slecht voor. En nou is het eens Job Cohen. En uh, uh, ja. ineens, uh, ja, je begint het toch weer een beetje te draaien. Dus ja. de PvdA is nog niet zo dom als dat ze zich af en toe voordoen, hoor. <laughs> ja. ja, nou, ik ga dit jaar niet op de PvdA stemmen. Mijn politieke voorkeur uh, ga ik verder niet uh, bespreken hierop de Radio, maar goed, en uh, maar ik vond het wel apart. Het was een uh, politieke week en ik heb het allemaal ja. goed gevolgd. Hè. Ik vind het toch wel interessant. Ja, straks, ik vond het uh, ook wel. Ik word, ben toch wel benieuwd waar ik op ga stemmen of waar ik op moet gaan. Stemmen. Ik mag ook stemmen. Ik word in april word ik 18 oh, en juni, uh, maar ik, ik zeg één ding: ik ga niet op de PVV of uh, SGP. Daar, daar doe ik niet aan. Nee, nee, dat, uh, dat is voor mij ook een beetje te extreem. Ja, ja, maar je eerste keer stemmen. En je gaat wel stemmen, toch? Ja, tuurlijk. Ik vind het zo belangrijk. Er zijn zoveel mensen die niet stemmen. En dat ja. vind ik vind keer... het onzin, maar het is wel belangrijk. Want ja, het gaat toch over het besturen van een land. Ja, je hebt één keer, één keer in de vier jaar... Nou ja, met de balken aan het hoofd... Eén ja. keer in de twee <laughs> jaar heb je een, een, een, een, een, een, een, een verkiezing. En dan kun je je stem laten horen. En ik vind het toch altijd belangrijk om dat te doen? Ja, is ook belangrijk. Dus uh, even... We worden nog... Uh, hoe moet, dat, hoe moet je dat nou zeggen? We worden nog serieus binnen dit programma zeg. Ja, ja. Daar nou, moeten we mee ophouden. Hij was ooit binnen, daarna niet meer en nu is hij toch weer even binnen. Ja, live in Zandvoort. Elvis Presley. En dit was de versie van Garrett Gates. We kwamen tegen een cd-tje en we dachten, hé, hey, dat is best leuk. Garrett Gates, winnaar van uh, Idols in, uh, in Engeland... Met Suspicious Minds was dat. En we gaan door met dat Nederlandstalig feest. Hier is onze grote vriend Janus. Hij zou vandaag in de uitzending zijn. Maar helaas had hij zijn agenda zo vol zitten dat het vandaag niet ging lukken. Dus binnenkort live in de uitzending. Nu eventjes op CD. La, la, la, la. Waar ik zo van droom Ik weet wel hoe ze heette De rest ben ik vergeten Zelfs het nummer van haar telefoon Maar het duurt nog even Ooit kom ik haar weer tegen En dan kijk ik haar heel even na. Ik weet al wat ik zeg Misschien loopt zij wel weg Maar ik laat haar nooit meer gaan Ik deel van jou ik zie het niet, ik zie het ik zie En het is tijd voor de eendasvlieg. Rudy, ben je klaar voor je? Ja, want de Eendagsvlieg van deze week bestaat uit een duo. Remco Veltas en Richard Kemper, Kemker, de meesten weten het nu al, ja, hadden in 2004 een grote hit met een nummer dat to totaal to to to to 17 weken in de top 40 heeft gestaan, met op de hoogtepositie, wat misschien veel mensen niet weten, want die verwacht het nummer 1, is toch nummer 2 geworden. Ja, uh, Veldhuis en Camper zijn vooral bekend geworden met het theater, wat ze eigenlijk nog veel doen. Ook stonden ze in 2004 in het voorprogramma van Marco Borsato. Dus hetzelfde jaar wanneer ze de single hebben uitgebracht. Ja, en eigenlijk horen we nu weinig van ze op uh, nou, muziekgebied, wil ik ook wel niet zeggen. Eigenlijk op singlegebied. Maar wel zijn ze nog veel actief in theaters. Deze week is de enigste vlieg. Die werd verkozen tot drie na beste Nederlandstalige nummer aller tijden. Velders en camper met Ik wou dat ik jou was Ik ben altijd De schouder De troost in zekere zin Ze noemen mij wel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 Ik nee, niet de kassa, maar de rij was Ik niet de ragu, maar de pastij was nee, Ik zo zo maar maar gastvrij was Ik niet het kind, maar de vochtdij was Ik nee, niet zo stoer, maar een zacht ei was Ik nee, niet de plank, maar juist de strijk was Ik nee, niet zo super, maar ook vrij was Ik nee, niet de knuffel, maar het konijn was Ik nee, niet de klus, maar de karij was Ik nee, niet alleen maar Ik dan iemand en idols vast.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 De Boomfunk MC's Freestyler. Maar het blijft een, een lekker je. Ja, lekker hè? Ja, ik hou er wel van. In Menige Kroeg blijf je hem ook gewoon horen. Ja, veel remixen uh, zijn hiervan gemaakt. Zijn er ook remixen van gemaakt? Heel veel, ja. Oké, okay, ik, heb, ik heb er nog nooit een remix nee. van gehoord. Nee. Ja, volgende week neem ik wel een paar mee. Oké, okay, nou dat is heel erg, uh, dat zou fijn zijn. We hebben hem weer, hoor, live in onze uitzending, dames en heren. Popstar Henry, goedenavond. Ja, goedenavond, jongens. Goedenavond. Ja, we zeiden weer, je zit in de auto, begreep ik. Ja, ik ben uh, net terug uh, van een uh, radiointerview van het lokale gehoord. Oké. Okay. Uh, en ik ben op een gegeven moment weer terug naar, uh, naar huis. Ja, ja, ja, dat moet een keer gebeuren, hè? Dat hoort er ook bij, hè? Ja, tuurlijk. <laughs> Hoe was het interview? Uh, ja, hartstikke gezellig. Ja, hartstikke leuk. Uh, ze zijn ook van plan om een, uh, een stuk uh, shownieuws in te gaan bakken. Dus uh, daar hebben ze hem ook al voor gevraagd. Oh jee. Dat, dat je nog druk. Dus en ik, welke tijden zijn dat? Dat zou rond half zes zijn. Dus het zit uh, vlak voor jullie. Oké. Okay. Okay. Nou ja, wij, uh, wij half zeven, jij en dan half zes bij de andere uitzenden. Ja, dat moet, uh, moet goed, goed komen, kind. Handeltje beginnen, joh. ja, <laughs> ja. Dan over de, de, de Weerman, maar ja, goed, denk ik, de Weerman laat hem even op de zijspoor zitten. Laten we hem even vasthouden aan shownieuws, dat, dat, dat is wel leuke toch? Hè? Ja, precies. Ja, de Weerman, uh, dat, uh, ja, nee, ik vind shownieuws, uh, dat past wel bij jou. Jawel, dacht ik ook wel, hè. Hoe was jouw week? Wat heb je allemaal meegemaakt qua entertainmentnieuws en uh, dingen die op zijn gevallen op televisie? Nou, het is natuurlijk zo dat ik nog wel een nieuwtje voor heb. Uh, het is zo dat ik momentel uh, veel contact heb met Rebecca. Ja, kennen jullie vast wel van popstars ja en uh, we gaan momenteel zijn momenteel bezig om een uh, artiestenreis te organiseren naar Tunesië en dat zal in oktober gaan gebeuren oké okay. uh, maar de, de hele, hoe dat fysiek allemaal in elkaar gaat zitten dat dat horen jullie dan op destijds via via shownieuws ja en de perskaarten die die komen dan ook onze kranten natuurlijk hè dat zou allemaal zo kunnen ja. <laughs> ik krijg er van <laughs> in een bootdodge ja, ik bedoel, ik was er ook best wel enthousiast over, dat lijkt me gewoon hartstikke leuk. En eh, uh, hebben trouwde mensen er helemaal van maken. Maar in ieder geval, uh, ja, voorzienlijk in de gaten houden, dat je met een paar man mee kunnen. hè. Ja, nou, dat zou leuk zijn, ja, <laughs> maar dat, dat, ja. dat, dat houden we dan even onder voorbouw. Ja, dan moeten we er met Roy over over spelen dat misschien live vanuit Tunesië uh, en dan via Radio Zandvoort, hè. Ja, nou ja, ja, dat, ja dat, zou... dat, dat moet gewoon kunnen en we nemen ja. gewoon onze draagbare zender mee en we gaan gewoon ergens op een hoge berg staan. En dan hopen we Nederland ja, ja. te kunnen bereiken. Ja, wie weet, je never know natuurlijk, hè? <laughs> Dat is ook zo. Hé, hey, maar uh, dat is wel een leuk, uh, leuk initiatief. En ja, dat, dat het ook, en ik ben ook, En dat ga jij samen met Rebecca organiseren? Nou, uh, de man van Rebecca die uh, organiseert dat in samenwerking met het reisbureau. Oké. Okay. Uh, ja, hoe dat precies allemaal uit gaat zien, dat uh, weten we allemaal nog niet. Maar uh, ja, ik hou jullie in wel, wel op de hoogte, zodat ook de mensen die interesse zouden hebben. Ja, ja, graag. ervoor, hè. Ik, uh, ik heb wel interesse, ik ga graag mee. En uh, vaak, wat mijn ervaring is met dit soort zaken, dat, uh, eh, dat je op een gegeven toch een relatief uh, laag bedrag mee zou kunnen Ja, ja, ja, ik heb het, uh, Trolls heeft het ook vaker gedaan, hè, en dan een je op de Rijn, Rijn, Rijn... Nou, die heb je ook, alleen, uh, dit is dan een, de Rijn is iets verder, Dat uh, noemen ze anders daar, maar... Ja, ja, het is ook een stukje warmer en daar. Iets, en ook iets langer, denk uh, ik. een stukje warmer, ja, ja, ja. Maar we gaan in een periode, het is in, in oktober is dat, 23 tot en met 30 oktober... Okay. Uh, daar, is, daar is het toch aangenaam denk ik, dus dat brengt niet zo heet meer als in de zomer, want daar is het inderdaad niet uit te houden in deze hinder. Nee, nee, dat, dat, uh, ja, de, de temperatuur in de zomer daar, die zijn erg hoog. Ja, het is echt, de, de in waanzin stad. Ja. Hé, oh, hey, maar wel onwijs gaaf zeg, ik wil, ik wil, ik wil graag op de hoogte houden, worden, ook voor mezelf, want uh, ik vind het wel leuk om, uh, om mee te gaan. Ja, ik bedoel, ik hou de zon weer op de hoogte, dus uh, dat komt allemaal goed. Oké, okay. en hey, de rest van de week, uh, hij heeft voornamelijk uh, het, uh, in het uh, teken gestaan van de politiek, hè? Ja, goed, ik heb uh, daar natuurlijk wel een bepaalde mening over. En het leuke van het verhaal is dat ik ook uh, zelf heb meegedaan uh, met, met de verkiezingen. Ik heb ook op een lijst gestaan. Oké. Okay. Maar minder lijstduur niet dan als uh, kandidaat voor de, voor de, voor de, voor de raad. Uh, ik moet zeggen dat we als uh, lokale partijen, voerendaal, nou, democraten, voerendaal, nou, dat we toch uh, als grootste partij uit de bus zijn gekomen. En een verdubbeling van het aantal zetels dus. Kijk, dat ja, is netjes. Dat heb je goed gedaan. En hoeveel stemmen had je, je zelf? Ik, heb, ik, ik weet niet precies hoeveel stemmen ik had maar uh, in ieder geval, uh, ik heb in ieder geval mee kunnen helpen aan, uh, aan de overwinningen, dus dat is heel belangrijk. Ja, ja, precies. Nou, ik was even benieuwd, want onze grote vriend Roy die heeft natuurlijk ook meegedaan. Hij was ook lijstduwer en die had 13 ja. hele stemmen. En we was even benieuwd of jij wat meer stemmen had gekregen. Ja, hebben of hebben. Dat zijn natuurlijk dingen die zeggen, ja, ze zijn er toch bij, hè. Ja, ja, dat is ook zo. Het zijn er weer 13 Ja, even bekijken hè. Hé, hey, maar democraten, democraten voeren de al, zei je? Ja, democraten voeren de al. Dus jij, jij, jij bent een D66-man? Nou goed, uh, D66. Het is op het is dit moment heel erg moeilijk om te zeggen van welke, welke politieke richting dat je oppakt. Uh, nou, nou, ik ben heel breed in ieder geval. Ik heb wel ruimtekende ruim gedachten over alles. Maar ik denk het stuk transparantie naar, naar de burger toe is niet verkeerd. Nee, dat, daar heb je helemaal gelijk in. Dat is, ik, ik ben ook een beetje aan het, uh, richting d 66 aan het glijden. Langzaam. Ja, dus. En als je kijkt, van ja, dat is natuurlijk een uh, gemeenteraad, dat is natuurlijk even iets anders dan de landelijke politiek, hè? Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar landelijk hebben ze ook goede plannen, vind ik zelf. Jawel zeker. Dan krijg je natuurlijk nou, uh, PvdA en CDA een beetje in afgeschoten door hun beleid de afgelopen jaren. Ik krijg je inderdaad uh, een partij als D66 weer in het ogen. Ja, precies. Wie weet is het wel, is het wel de omdraai die we nodig hebben hier in Nederland. You never know, maar dat iets moet gebeuren, dat lijkt me duidelijk, hè? Ja, dat is helemaal duidelijk. Hé, hey, en dan uh, Johan Flemings. Heb je het meegekregen? Nee, even wachten. Ik heb, ik, ik heb het heel erg druk gehad de afgelopen dagen, maar dat ga jij me vertellen natuurlijk. Ja, Johan Flemings die, die is onwel geworden in een restaurant. Nee, in zijn Al, eigen in, huis. In zijn eigen huis. En, ja. uh, en afgevoerd uh, door de ambulance en in het ziekenhuis verder onderzocht. Last van uh, zijn uh, hartstreek en uh, zijn schouders, dus... Uh, ik denk dat Johan een beetje overwerkt aan het raak is. Ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk, hè. Ja, hij is vandaag alweer ontslagen uit het ziekenhuis. Dus ik neem aan dat ja. het er niks ernstig is geweest. Ik denk dat het dan gewoon een ladingspanning is geweest. Ja. Maar ja, hij is dat natuurlijk dat wel een, een... Ja, wel eventjes... Uh, ik, ik stond wel even van... Uh, oh, zo. Ik ja. was er wel even stil van. Ja. Nou, die best natuurlijk, hè. Nee, nee. Maar, maar goed, hij, hij is in ieder geval niks ernstigs verder gebeurd. En uh, ja, ik bedoel, wat dat betreft... Uh, ik hoop dat die, gauw... Uh, beter is natuurlijk, hè? Ja, ja, precies. Ja, we hebben natuurlijk ook hele, dat hele online programma, en dat is ook helemaal uit de ether, uh, of in ieder geval uit de internet ether. Dus uh, ja. ja, het is toch wel een behoorlijk, het heeft toch wel een behoorlijk impact gehad. Goedemorgen, dus... Uh, ja, jongens, laten we in ieder geval naar de toekomst kijken en hopen dat alles weer op zijn pootjes terecht komt, toch? Ja, ja, dat, uh, dat klopt. Ja, ja, dat hoop ja. ik ook. Ja. ja. <laughs> en dan, ja. Hebben, dan hoorde ik ook nog dat het uh, niet zo goed gaat bij Thomas Berger... Heb je daar iets van meegekregen? Ja, dat heb ik niet meegekregen nog. Ik zeg, ik heb niet veel kunnen lezen. Ik heb natuurlijk wel, wat ik voor jullie wel gedaan heb... is gisteren naar uh, Xpective gekeken. Oké. Okay. Uh, daar, daar, daarin zie ik toch wel dat er best wel potentiële... Uh, goede, goede zangeressen bij zijn, hoor. Oké. Okay. Ik... Dus uh, ik zeg, wat, wat dat betreft... Uh, daar, ik, ik ben benieuwd wie daar uh, in de liveshows terechtkomen. Oh ja, ik, ik, ik, weet, ik weet er eentje. Ik ga, en ik ga het gewoon... Het is een meisje van 15. Weet je dan nou ja, over wie? Nou, ik denk dat ja? er niet veel zijn dan. Weet je wie? Dat zal zijn, hè? Wat zeg je? Dat zal Cheyenne zijn, denk ik. Hè? Ja, precies. Nou, die zit in de live show. <laughs> ja, het, het leuke van het verhaal is dat. Uh, dat Cheyenne, die ken ik nog in de tijd dat. Uh, zij in het uh, dansstuk uh, zat van. Uh, Katie was dat, denk okay. je? Van uh, O.Katie. Oké. Uh, zij heeft ook bij ons op de achtergrond uh, meegedanst. Oké. Okay. Dus jij, jij kent haar al langer. Ik ken haar al voor uh, zeker een jaar of twee al. Oké. Okay. Nou, ik heb het zeer onbetrouwbare bronnen... Nee, betrouwbare bronnen vernomen... Dat, uh, dat zij in ieder geval in de liveshow zit. Nou, daar zou ik niet van staan te kijken. En, uh, het, is, het is een hartstikke leuk ding van, uh, van 15 jaar. Een uh, klein, klein, klein, klein uh, opbolletje, zeg noemen ze dat, hè? Ja. Uh, uh, maar ze doet het hartstikke goed. Uh, ik ben benieuwd. Ik laat me verrassen. Ja, Nee, uh, is, dit, is, dit is echt een nieuwtje, want uh, dit is nog niet bekend, maar dit, zij is in ieder geval één van de, van de kandidaten. Hoe kwam jij eraan dan? Ja, via Roy. Oh, <laughs> ja. Roy heeft mij eindelijk verteld. Ik heb hem op de pijnbank moeten leggen, maar toen kwam het er toch eindelijk uit. Ja, maar goed, even, Pascal, jij zei net iets over Thomas Berger. Wat is gebeurd? Vertel eens? Ja, ja, Thomas Berger is geen uh, stemproblemen te hebben. Ja. En, ja. Uh, en uh, dat, dat was de eerste, eerste melding, en daarna was hij, is hij echt gewoon van de aardbodem verdwenen en voor niemand meer bereikbaar. Oh. Dat is wat, uh, wat, ik zo, uh, wat ik allemaal heb vernomen. Hij zou vandaag ook bellen met ons naar, studio, naar ons toe, maar uh, we hebben hem ook niet, voor, niet gehoord. Dus uh, ja, er schijnt iets goed mis te zijn met zijn stem in ieder geval, en uh, ja, hij is voor de media totaal spoorloos. Daar sta ik wel een beetje voor te kijken, want ik dacht dat de term Thomas weer over het algemeen een vrij sterke stem had. Ja. En, uh, maar ja, ik denk dat op dit moment door, uh, door de vele optreders. Uh, dat ze op een gegeven moment toch een flinke opdracht hebben gekregen. En misschien te weinig rust. Ja. En dat, dat is vaak funest hoor. Ja, precies. Ja, als je zo bekend bent en 200, drie, 300 keer per, uh, per jaar staat op te treden. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat, uh, die bandjes die, die gaan het op een gegeven moment dan toch begeven, hè? Ja, nou, ze worden in ieder geval ze, ze geïrriteerd, en, uh, zoals dat dan heet in, uh, bij een pedagoog. Ze sluiten niet helemaal meer, waardoor er dus vals lucht ontstapt en dus een hees geluid krijgt. Ja, precies. De, de, de wel-al-onbekende, hoe noemden ze het nou ook weer? Ik ben het even naam. Even de naam kwijt, de knop, knoppeltjes op je stembanden. De knoppeltjes op de stembanden, ja. Het even oh. naam, maar ik ben het even kwijt. Ja. Ja, dat mag ook niet uit, maar het is oh. vaak gebeurd door verkeerd stemgebruik over ja, te veel stemgebruiken, waardoor die inderdaad ook vermoeid raken. Ja. En ja, ja, verkoudheid, uh, nou, al dat soort dingen spelen erbij een rol, maar ik denk als hij inderdaad last van knoppeltjes heeft op de stembanden, dat er zeker een maand of twee, drie uit is. Ja, als het niet langer is, hè. want uh, hoe lang is Jan Spitter eruit geweest? Bijna een jaar? Bijna een jaar, ja. Ja, als het opereren wordt, dat is natuurlijk een ander verhaal. Dan uh, ...kan dat inderdaad lang duren. Ja, ja, ja. Nou ja, we gaan het afwachten. Hij, uh, hij houdt zich verborgen voor de media, staat hier. Uh, dus uh, ja, we, we gaan het zien wat, het gaat, wat er gaat gebeuren. Nou, dat helpt niet echt, maar... <laughs> ik, kan <me laughs> nog, ...ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat we echt ...even bijkomen, even gas terug. Even ja. Inderdaad optredens afzeggen. Ja, dat is inherent eraan. Als je dat hebt, dan uh, heb je de eerste prijs, zo gezegd. Ja, ja dan, uh, dan mag je eventjes... Uh, dan, heb je, ...dan ben je voorlopig even onder de pan om het maar zo te zeggen. Ja, ik heb gelukkig, eh, dan moet ik het afkloppen hier, ik heb nergens hout maar ik heb het nog nooit meegemaakt, maar eh, het lijkt me niet prettig in ieder geval. Nee, precies, dat klopt ook zo. Maar uh, ja, voor de rest, als ik zo een beetje kijk, hebben we eigenlijk al, een, al een grote nieuwtjes wel gehad. Ja, uh, uh, Josje gaat scheiden hè, van K3, of die is... Die is, is al een ge tijd geleden. Is het al een tijd geleden. was dat dan. Ja, maar nu, nu bekend geworden. Ach. Maar wat gaat ze doen? Ze is gescheiden van haar man Jeroen van... Jeroen uh, en verhuisd. Ja, ik dat soort dingen en dat is iets dat vind ik altijd verschrikkelijk als mensen uh, binnen hun relatie uh, in, co in combinatie met, met hun carrière dan de, de zaken niet uh, in de hand houden. Ik, ik vind dat altijd jammer. Je ziet het op een gegeven moment aan uh, je de zangerest die toen uh, popstarts gewonnen heeft aan, aan Brandy. Die is gescheiden. Je ziet het nou weer aan Josje. en denk van ja jongens, wat ligt dit er allemaal aan? Ja, de uh, bereidheid van, van die twee partners met elkaar dan zo, uh, zo dun dat draadje om dat niet te kunnen, kunnen, kunnen vasthouden. Ja, nou ja, ik, ik, denk, ik denk dat het toch, als je, dan, als je dan een beetje kijkt, als je in principe gewoon een leuke relatie hebt en dan ineens in die wereld terechtkomt en gewoon elke dag weg bent, ja, uh, je, dan, dan vraag je heel veel van je partner. En uh, de ene partner kan dat wel, de andere partner kan dat niet, hè? Ja, het brengt spanning met zich mee, absoluut. Ja. Maar uh, ik denk dat... Uh, dat ook je, je, je carrière, maar je relatie sterker kan maken als je met elkaar daarin kunt vinden en de zaken met elkaar kunt delen. Ja, ja, dat, dat is zo. Maar ja, niet alle partners zijn zo, denk ik. Nee, ik denk het ook niet. De, de een, de een die gaat daarin veel verder mee dan de ander. En uh, ja, ja, dat zie je dan gebeuren. Dan, uh, ga, dan gaan er mensen scheiden. Maar jij uh, kan het allemaal goed combineren met je vrouw? Ja, gelukkig wel. Ja, zeker. Ik bedoel, het is een van de drijvende krachten achter mijn carrière, dus wat dat betreft zit ze ook in naast me trouwens. Ja, en we hoorden er net al eventjes. Ik wou er straks al roepen hoor. je hebt een hulplijn ingeschakeld. Ja, exact, ja. <laughs> Nou, leuk. Wat dat betreft zit het hier allemaal goed. Oké. Okay. Nou, hey, dan gaan we jou verder met rust laten en jou een hele fijne avond wensen. Mag je nog optreden vanavond of heb je een lekkere rustig avondje? Uh, vanavond heb ik een keer een rustig avondje, dat vind ik niet erg, want ik ben op een gegeven moment vaak genoeg weg naar allerlei uh, vergaderingen. Ik ben bezig met de carrière en daar heb ik sponsoren ben ik ervoor aan het zoeken, dus ik heb heel veel zakelijke contacten op het moment waar ik naartoe moet. Oké. Okay. Uh, ja, zo vandaag het radiointerview En dan uh, de optredens binnen nou weer te komen, de carnaval is voorbij. Dus uh, ik kijk weer helemaal blij. Oké, okay, nou hartstikke mooi. Dan wens ik jou een hele fijne en vooral rustige avond en dan spreken we jou volgende week weer. Ja, Steen ook in de luisteraars thuis. Ook eh, graag tot uh, de volgende week weer. Hè? Ja, tot volgende week, Henry. Hey, toi toi. Doei, hey, toi. Hey, toi, toi. Bye bye. bye. bye, bye. Heel alleen, had niemand om me heen En toen je naar me keek, was ik meteen van streek. Plots kwam je naast me staan, mijn hart ging sneller slaan Omdat jij zo verliefd naar me keek mij zie, mijn hart volgde. Liefde in overvloed Ja wat deed jij me goed Samen met jou in het leven Je vroeg toen lief aan mij, hand in hand door het leven te gaan Hou toch zoveel van jou, je bent een wereldvrouw Nee, ik laat je echt nooit meer gaan La la la la, la la la la ja, dat was onze grote vriend Alex... En uh, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending alweer, ja, Rudy. Ja, dat gaat snel, hè? Ja, de times flies when you're having fun. fun. Die wordt vaak gebruikt, volgens mij. Ja, heel origineel. <laughs> nee, ik vond het een uh, gezellige uitzending. Ja, dat was het zeker. Het was een beetje rustig. Ja, de, de, de artiesten die zijn een beetje rustig op het moment. Die zitten allemaal ja. in, uh, of in de warme landen vakantie te vieren... ...of in de koude landen uh, de optredens te verzorgen. Dus het is erg lastig uh, bekende Nederlanders op dit moment in de uitzending te krijgen. Ja. Maar dat gaat binnenkort allemaal weer goedkomen... En we hebben binnenkort een hele grote naam. Ja, ja. Maar wie ja. het is, dat... Uh, ja, we gaan we nog niet zeggen. Uit. Want we zijn bang dat anders het plein hiervoor helemaal vol staat. Dus uh, daar uh, gaan we nog even over nadenken of we dat bekend gaan maken. Goed, Rudy, bedankt voor vanavond. Jij ja, ook bedankt, Pascal. En uh, ik zie jou volgende week weer. En we gaan afsluiten met een lekker nummertje van Van Velzen.